In Den Haag is ook een protest bezig van de boeren tegen het stikstofbeleid... maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen. En daar zijn vrachtwagens het Zuiderpark opgereden nadat een shovel een politieblokkade omver had gereden. En de chauffeur van de shovel is aangehouden. De gemeente daarna geeft de boeren verboden om met trekkers te komen. Er is een noodbevel van kracht. Tractoren die worden bij de stadsgrens weggestuurd. In totaal heeft de politie tientallen tractoren van de weg gehaald. De hele hoofdredactie van NOS Sport moet opstappen en onmiddellijk worden vervangen. Die oproep doet de voorzitter voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over misstanden op de sportredactie van de NOS... De hoofdredactie zegt op termijn en gefaseerd op te stappen. Maar volgens de vereniging wordt daarmee niet gekozen voor het belang van de slachtoffers. En de vier doden bij het verkeersongeluk gisteren op de A59 bij Sprankapelle komen uit één gezin. Het zijn een man en een vrouw van 46, een jongen van 13 en een meisje van 10. Ze komen uit Veer. En bij het zware ongeluk waren nog twee andere auto's en een vrachtwagen betrokken. En de snelweg was lang dicht voor onderzoek.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We de tijd van de leer?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 Marie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 Elke keer als Karel bij me komen wil Met de rode haren, met die zwarte bril Zit ik al bij voorbaat, bovenop de kast Schrik ik met de pleuris, en ik roep alvast. vast Nee Karel, nee Karel, niet vandaag Nee Karel, nee, al wil je nog zo vraag? Er zijn van die dag Toen hij dan tenslotte zijn bril had afgezet Dacht ik maar één ding zo gauw mogen Met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen We voelen ons gezworen kameraden van elkaar Dat wij zo grapel jachten, vindt mama een catastrofe Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar Maar al trekt zijn dedelijk snuit We gaan toch vanavond uit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 mag daar niet komen, want dan bepaalt papa God, Dan scheelt hij. Hey. Hé, zoveel van ik in Kling, kleur dat je wat doe je in mijn hoofd? Ja, een plaat die haar haar hele leven heeft achtervolgd. Een Leentje van Kapellen.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 Jouw voor eerst ontmoeten en jij me uit de hoogte grote Werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang Want de halve zomers zomersgroten ben jij van hoofd tot aan je voeten Ook nog een meter negen lang En dat vind ik wel bezwaarlijk, want ieder een lacht onbedaarlijk Geeft jou een arm dan lijkt het wel of ik hang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 Waar ik zo naar verlang En dat is een leed die ledikantje klein Maar het moet beslist uitschuiver zijn Tot 1 meter, 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 1 meter 98 Lang Met zulke rozen Als op je wangen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 met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurers en wat florers aan mijn leven. Voor zo'n petro zou ik mijn weklam willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Sorry. Maar het feestje, echt mijn dorpje, is het lief van allemaal. Ik zie hart in mijn gedachten, weer tegen het herkje staan.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 Go, okay. okay.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 Moet je naar de botermarkt in naar de botermarkt in Ze kunnen maken wat ze domini, Ze domini, maken wat ze domini, Ze domini, maken wat ze domini, Ze domini, maken wat ze domini, En ze een van boter een domini, een domini, pardon In de kark, in de een domini, In de kark, in de, kark, zei de dominie. een dominie, een een domini, een domini, domini, en, mijn zuster, die niet kie. en mijn zuster, die Domine. In the car, in the car, say the domain. And dominee, and dominee, and my sister, and King, and sister, In de karak, zee de dominee. In de karak, in de karak, Een de dominee. Een domie, dominee, een domie, dominee. En mijn zuster daar, die, die, die. En mijn zus, die, die. En mijn zus, die, die. Die, die, En ze maak je van onder een kastelein, een kastelein, paardels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. betalen, eerst betalen, zij de kastelein. In de, karak, de dominee. in de karak, in de karak, in de karak, in de karak, in de dominee Een dominee, een dominee, een dominee Hebben zuster Iki-Iki, hebben zuster Iki, hebben zuster, nie, nie. En, zuster nie, nie. en ze maakten van boter een bak, honnessen, baronessen, burgers baroness. En de suite, in de suite, zei de burgers En de suite, in de suite, zijn de burgers Heerst betalen, heerst betalen, zei de kastelein Heerst betalen, heerst betalen, zei de kastelein pakken zij de toverhex, zei je pakken, zij je pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de kark in de kark, zij de dominie. In de kark in de kark, zij de dominie. Dat was weer een nummer van Wim Zonneveld. Dus straks hoorde u een synoniem van hem. Dat was uh, Willem Parel. En dit keer hoorde u hem zelf met Wim Zonneveld met uh, Katootje. En daarvoor hoorde u Eddie Christiani met Maria van Baha. En zo gaan we door met al die mooie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 Je waarom daarom, daarom moest ik jou vertrouwen.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 Kom ik er op visite? Nou, dan staat de taart al klaar. Dat is een schiebertje, een rare schiebertje. Onze schiebert met zijn uitgestreken snoes. Dat is een schiebertje, een rare schiepertje. Onze schiebert die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. De onze schimmertje, onze schimmert met zijn uiterste zoet. Dat zijn schiertje, raar een schimmertje, onze schipper is in alle dingen doet. ik. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me de dus sprons door zo zit.